Zo werkt het drie minuten over acht. Luisteraars Goedenavond. Dit is Radio 2, het programma van de AVRO. Het hoorspel dat wij nu uitzenden is een herhaling van 16 januari 1968. De verdwenen koning. Een hoorspel in zes delen naar de gelijknamige roman van Rafael Sabatini. Regie, Dick van Putten.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 De politie speurt rond de marais. Hallo, waar? Waarmee kan ik u van dienst zijn, burgers? Is er in jouw herberg een gezelschap bestaande uit twee mannen en een jongen geweest? Of is er misschien nog? Ze kwamen uit de richting Stal. Uh, jawel, burger. Uh, Zo'n gezelschap heeft hier overnacht en het is enige ogenblikken geleden vertrokken de richting Montbard. Ja, alweer te laat. Wat hindert het? We hebben ze. We hoeven ons niet te haasten.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 En uw zoon het zou zich niet zo hasten. Monsieur Agenbeck, het is monsieur uw zoon wel. Ik herken hem nu duidelijk. Ja, ik geloof nu toch dat u gelijk hebt. Ik vraag me af waarom u zo hard rijdt. Of uh, we zullen het zo weten. Stoppen, stop! Stoppen. Wat is er aan de hand, Tussel? Een ogenblik, even mijn paard aan de koep vinden. Zo. Rij je om en haal de zweep erover. Wat is er gebeurd, monsieur Wisson? Uw majesteit moet zich niet te zeer ongerust maken, maar we worden achtervolgd. Achtervolgd? Hoe weet je dat? Jullie waren vanmorgen net vertrokken toen er een rijtuig voor de herberg stopte. Daar zaten drie mannen in. Ze vroegen de baard naar een gezelschap van twee mannen en een jongen. Wat stuifel! Eén van die kerels is Demaret, de rechterhand van Couché. We moeten snel en slim zijn, anders krijgen ze ons te pakken. De ene zijn we, maar voor het andere kunnen we zorgen. Laten we vragen wat we moeten doen.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 Tortine, c'est mon bain. Ré de postillon. L'oyer. Mon Mon bain. Flavigny, Russie, Dijon. Ik geloof dat we nu voldoende maatregelen hebben genomen om ons achtervolgers te misleiden. Dat meen ik ook.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 Deze burgers moeten dan los. Kunnen ze meerijden? Is dat alles? Natuurlijk kan dat. Maar ze moeten betalen van die jongen af. Natuurlijk. Zo komt alles nog in orde. Tot ziens. En u dan, vriend? Ik volg. Verlies maar geen tijd. Adieu. Ik, ik kom te gauw, monsieur, zo. gauw als ik maar enigszins kan. Ja, instappen. Ik moet weer verder. Adieu, tot ziens.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 Komt u dan maar terug. Een ogenblik. Al is monsieur Lebas niet thuis, dan moet baron van Enser toch zijn? Monsieur baron is hier geweest, maar hij is ook vertrokken. Vertrokken? Maar dat, dat kan niet. Waarheen? Hij is vertrokken. Meer kan ik u niet zeggen. De rest moet u maar aan monsieur Lebas vragen. Goedenavond. Vertrokken. Daar begrijp ik niets van. Oh, pardon. Demaret. Hij heeft het spoor dus toch weer gevonden. Dan is mij meteen duidelijk waarom zowel Lebar als de baron vertrokken zijn. Voorlopig kan ik niets anders doen dan hier blijven en wachten tot Lebar terugkomt. Wat is hier gebeurd? Nou, nou, Iemand verdronken in het meer. Kijk, daar staat de weduwe. Ze hebben het lichaam juist aan de kant gebracht. Twee lichamen, bedoel je? Konden ze dat proberen? Het kind kon zien dat de stolp kan vannacht. Maar de heer had grote haast om in aan te komen. En dat bood geld. Nou ja, wat doet dat mens dan niet? Ja, ja, ja. Maar, eh, wat hebben ze nou aan hun geld? Ja. Hm? Vier mensen verdronken. Vlak bij de oever en twee jonge weduwe. We moeten maar zien hoe ze verder aan de kost komen. Daar komen ze met de slachtoffers. Dat op de eerste baan dat is een schipper. Maar dat op de tweede is natuurlijk de heer die de boot heeft gehuurd. Ah, dat daar wel van, en ze. Uh, u zei toch dat er vier personen verdronken waren? Ja, ja. vier. Ja, ja. Uh, twee bootslui, die heer, en dan was er nog een jongen. Misschien zijn zoontje. Ja, ja dat gewoon, ja, ja, ja. Ja. Alle vier verdronken.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 Fernij zijn dagentje. Je herinnert je hem toch wel? Wie komt Caspar Fernijn? Die eraan heeft meegewerkt om te trachten de koningin en de conciergerie te bevrijden. Ook iemand die zich geruineerd heeft in dienst van de monarchie. En zich even als ik verlustigd in koninklijke dankbaarheid. Ja, ik herinner mij hem. Maar wat heeft dat met aankleden te maken? Wij zien hier op zolderburen. En we delen alles samen zoals we vroeger de gevaren samen deelden.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 ziet Lassalle, de jongeling in druk gesprek met een zaalwachter. Maar ik moet hem spreken, hoort u. Ik moet hem spreken. Nou, dat kan. U hoeft maar te wachten tot hij uit de gevangenis komt. <laughs> dat is tenslotte vijf jaar. Lacht u mij niet uit, alsjeblieft. Ik zit door die man een grote ongelegenheid. Ik moet hem noodzakelijk spreken. Nou, dat u gisteren moeten komen, toen u nog niet veroordeeld was, hè. Ja, dat heb je misschien gekund. Ja, of schieten mensen daar doorlopen? Ja, de zaal uit. Kan ik u misschien van dienst zijn? Hé? Huh? U bent Fransman, geloof ik. Uh, nee, nee, nee, nee, ik kom uit Neufchâtain. Dat komt op hetzelfde neer. Wij zijn dus landgenoten. U schijnt in moeilijkheden te verkeren. Kan ik u misschien helpen? U vroeg, geloof ik, of u de gevangenen zou kunnen spreken, de valse munter Naandorf. Zou dat kunnen?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 Jean de Bats, Rob Gerard. Desmarais, Sakker van der Made. Froschard, Jos van Turenhout. De Waart Herman van Elen. Florence de La Salle, Paul van der Leck. De postmeester, Jan van Kooren, Louis Charles, Nina Bergsma. Baron van Enze, Kommer Klein. Freiherr van Stein, Wam Heskes. Karel van Enze, Hans Veerman en Chardelli Hans Kersenberg. De regie had Dick van Putten.